Als de man terug is in Nederland, moet hij opnieuw de asielprocedure volgen. Een woordvoerder van minister Leers stelt dat het niet duidelijk was... dat de man een vervalst paspoort had. Het rookverbod op de werkplek heeft sinds 2004... het aantal acute hartstilstanden teruggebracht met 12 procent. Dat heeft de Universiteit Maastricht onderzocht. 12 procent komt neer op 16.000 hartstilstanden. Roken en passief meeroken... behoren tot de belangrijkste oorzaken van een acute hartstilstand... De invoering van het rookverbod in de horeca had volgens de onderzoekers daarentegen nauwelijks effect op het aantal hartstilstanden. Dat komt volgens de onderzoekers door de rommelige invoering ervan. Een Braziliaan die zich verkleedde als de hulk krijgt de groene verf niet meer van zich af. De man deed vorig weekend mee met een hardloopwedstrijd in Rio de Janeiro. Om aandacht te trekken verkleedde hij zich als de groene superheld... maar onder de douche na de wedstrijd kwam hierachter... dat hij niet afwasbare industriële verf had gebruikt. Die is eigenlijk bedoeld voor kernonderzeeërs en lange afstandsraketten. De Braziliaan denkt dat de groene verf in zijn huid is getrokken. Hij overweegt de winkel die hem de verf verkocht aan te klagen. Het weer vanavond opklaringen, alleen in het zuidoosten kans op een bui. Morgenochtend volgen vanuit het westen periode met regen... Het wordt 15 graden op de Wadden tot een graad of 20 in het Zuidoosten. Na morgen wordt het zo'n 15 graden en dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 van Amsterdam net en Bos is tussen Maars en de Knoop het Oude Rijn de hoofdrijbaan dicht. Dat komt door een ongeluk verderop op de A2 tussen Knoop het Oude Rijn en Nieuwegein. Dat staat na twee kilometer file, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag voor Zevenhuizen nog 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Van Nieuwekerk en de IJssel 3. En op de A28 Zollen richting Amersfoort. Voor Amersfoort 2 kilometer. Hallo, ik ben Tom de Ridder van MKB Brandstof. Ik weet het, u luistert liever naar muziek. Maar mensen, don't shoot the messenger, hè? Ik kom in vrede en breng goed nieuws. Let op.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 Dames en heren, goedenavond. Vijftig jaar geleden opende onze gast een winkel in feestartikelen... en een eigen theaterbureau. En de rest is geschiedenis, want hij werd de belangrijkste... culturele entrepreneur van het land, op wie alle hoop is gevestigd. Want hij lijkt nog de enige met visie in het land van schraal en sober en lanceert nu een nieuw initiatief, het Blockbuster Fonds. Hier is Joop van den Ende. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 30 mei... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wilt u iets zeggen, opmerken, vragen aan Joop van den Ende... doe dat dan nu via onze website, via het gastenboek radiokunstof.nl. U kunt ook reageren via Twitter, twitter.com, uh, hashtag radiokunststof. En u kunt ons ook zien zitten... Want u gaat gewoon naar de site van Radio 1, radio1.nl... en dan ziet u ons gewoon vol in beeld. Dus we gaan opeens ook heel netjes praten en rechtop zitten, meneer Van der Ende. U ziet er prachtig uit. Dank u. dank U dank U bent weer uh, totaal in het zwart gekleed. Ja. Dat doet u de laatste jaren vaker. Ja, uw dus uniform. Dat is uw uniform. Daar voelt u zich prettig in. Ja. Ja, wanneer ja. is dat eigenlijk erin gekomen, dat zwarte uniform? Uh, ik, ik denk een jaar of zeven, acht geleden dacht ik, dit is prettig. En ik heb een aantal zwarte kostuums hangen, zwarte hemden hangen. Niet per je... se stoptas, hè? Nee, nee. Daar ben ik ook mee gestopt. Uh, Aangestoken door Prins Klaus? Ja. ja, ik vond dat hij een uh, onder andere een goed voorbeeld gaf. En dat was opeens ook toegestaan. Op ja. betere gelegenheden was het niet erg als je net deed. Was het daarvoor eigenlijk wel erg als je op van de ergens binnenkwam zonder Eh... Nou, ik, ik, ik, heb, ik heb het heel lang altijd gedaan. Ik, ik maakte de film Spetters met Paul Verhoeven. En nou, dan een grote motocross-opname uh, dagen. En ik kwam keurig met het pak met die stropdas in. Die, al die gekte, met al het leer. En ik heb gedacht, ja, zo ben ik. En ik ga me niet opeens nu in het leer steken omdat ik die film doe. Ik had het wel dus graag willen me, zien. Ja, ja, ik heb me heel lang... Uh, uh, vond ik dat prettig en nu vind ik dit prettig. Ja. We uh, komen zo zeer uitgebreid uh, te spreken over het blockbusterfonds waar u ja. bij betrokken bent. Uh, een zaak die u eigenlijk dag en dagelijks bezighoudt. Maar één zaak waar u zich veel mee heeft beziggehouden... maar nu niet meer, want die heeft u lang van de hand gedaan, is Endemol. Ja. En wij lazen toch de laatste dagen allemaal leuke stukken over Endemol. Bijvoorbeeld vandaag in de Volkskrant een artikel gewijd... aan de mogelijke fusie tussen televisieproducenten Talpa en John de Mol, uh, van John de Mol en Endemol... Nou, dat is natuurlijk het vroegere ja. bedrijf van, van ja. u en John de Mol. Hoe, hoe kijkt u hier tegenaan? Want iedereen lijkt het bijzonder logisch te vinden... dat deze twee grootheden samengaan. Nou ja, kijk, en de Mol is nog steeds een prachtig bedrijf... wat John de Mol en ik hebben opgebouwd. Uh, nog steeds de grootste televisie... Onafhankel, nou, ja, onafhankelijke televisieproducent, niet gelineerd aan een zender in de wereld. Maar het bedrijf heeft een toevoer van nieuwe formules nodig, hits nodig. En ze zijn nog steeds uh, succesvol met de hits die John, uh, vooral John, en ook ik, maar vooral John, heeft bedacht. Omdat uh, dat waren grote internationale hits, Big ja. Brother en ja. noem maar op. Internationaal nog Internationaal. steeds, ja. en, en Talpa heeft die nieuwe, frisse ideeën en op Talpa dit moment. Heeft, tel, Talpa is, is de nummer één in de wereld op dit moment met, uh, met ideeën. Dus het zou een ideale combinatie zijn. Want daarentegen, Endermol uh, heeft die hele expansie over de grens. Dus die heeft dat hele netwerk. Kortom, er staat eigenlijk niets meer in de weg. Of is dat nou weer heel naïef van mij? Dat uh, zou je denken. Als je nuchter nadenkt, zou Endermol dat moeten willen. Maar uh, er zijn natuurlijk, uh, John stelt terecht een aantal voorwaarden. Ik denk ook Endermol. Um, John zit uh, in allebei, al... hè? trouwens. Even voor de. Dag. Nou, John, een klein John zit, John aandeeltje zit in, in, in, in een beleggingsgroep. Die een aandeel uh, heeft in Ennemol. Een belangrijk aandeel. En John is daar een deel van. Mm -hmm. Maar is niet actief. Dat is een beleggingsvehikel. Een succesvol uh, beleggingsvehikel. Maar ik, ik, ik, ik denk dat. dat uh, uh, John heeft me er wel eens over verteld. En, en uh, hij is er al, denk ik, al een jaar. Uh, uh, is een twee jaar geleden was er al sprake van. Maar Ennemol uh, uh, wilde niet dat wat John wilde. En ik, ik bewonder John in, omdat hij heeft uh, de tijd. En als het niet, dan niet. En gaat gewoon zijn eigen weg. En uh, is toch weer gebleken dat hij uh, uh, toch weer heel succesvol kan zijn met dingen. En dat hij heel gefocust iets wil, wil maken. Daar is hij top in. En ik denk dat Animal daardoor weer een heel nieuw... Nieuw leven kan krijgen. En dat is wat waard hè zou je zeggen. Dus daar moet over gesproken worden. Ja, ja nou, dus u beveelt het aan, begrijp ik dan ongeveer? Ik denk dat het voor mol heel goed zou zijn. En als, is er John, nog advies, en als John de juiste voorwaarden stelt, en daar is John heel goed in, dan is het ook goed voor John. Ja, en, wat... en het praat ja. niet alleen over geld, nee? maar het gaat om hoe je met je product omgaat. Met welke liefde, met welke kwaliteit maak je het verder. En daar stelt John eisen aan. En, uh, uh, maar ook in uh, hoe de verdere ontwikkeling van producten gaat. Dan moet je budget voor hebben. Een bedrijf moet je daar geld voor willen investeren. En dat, uh, en dat moeten ze dan wel willen in die deal. En John heeft vrijheid nodig. Je moet John niet binden met allerlei corporate uh, stuff. Je moet hem, laat hem lekker ja. in zijn studio werken. Is het eigenlijk denkbaar dat uw bedrijf stage entertainment... Uh, ik zie nu al een, een bijzondere glans in uw ogen. Een grijns om de mond. Uh, ooit bij uw leven en welzijn nog eens ergens mee fuseert? Uh, uh, ik denk dat... dat uh, uh, ik, ik, ik, ben, ik ben heel trots samen met uh, mevrouw Janine en, en ook mijn kinderen. Heel trots op het bedrijf wat we nu hebben. Het is eigenlijk de tweede keer in mijn leven dat... 3.500 mensen, 550 miljoen omzet, uh, bijna 600 miljoen. Uh, maar ik denk dat je altijd in het belang van de onderneming... verder moet kijken. En er verandert heel veel. De hele uh, uh, social networks die er zijn. Uh, de hele communicatie verandert. Het, het koopgedrag verandert. Ik, ik, ik, zie, uh, ik zie grote veranderingen plaatsnemen in de wereld. Daar moet je bij zijn. En dan is de content kant van, van een bedrijf, een creatief bedrijf, altijd de belangrijkste. Want dat blijft altijd. Wat er ook gebeurt, er is, zijn ideeën nodig, er is, er is muziek nodig. Er is, Apple is uh, zeg maar hernieuwd, uitgevonden door de muziekindustrie. Niet de muziek is niet hernieuwd, uitgevonden, maar de manier hoe je het verhandelt en ga zo maar door. Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is voor je onderneming dat je uh, uh, nadenkt over de, over de toekomst en dat je je of aansluit of, of juist. Uh, Bijkoopt en het nog groter maakt of het kleiner maakt en je focust op iets anders. U nou, sluit niks uit, zegt u daarmee. Het had makkelijker geweest als ik dat gezegd ja, had. Nee, dat gewoon. geeft niks. U <lacht> heeft vanmiddag volgens mij een vergadering gehad over dit onderwerp, dus u zit er nog helemaal vol ja, uh, mee. Ja. Nee, nee, het, is, het is zo interessant om na te denken en wat ik dan, wat ik dan doe, en als ik te lang praat, onderbreek me maar. Mm -hmm. ik, ik, ik, ik heb. Ooit, 1998, een studenten een onderzoek laten doen. Wat gebeurde er in media 100 jaar geleden? En waarom? Ik wilde weten wat, wat er gebeurde met, met het amusement. Wat gebeurde er met informatie. En, en toen waren de, de kranten, die waren hot. En de, de mensen kregen in de koffiehuis 1890. Ze kregen ook kranten te lezen. En opeens waren de kranten werden het volks. Het, het volk ging de krant lezen. En, en, en, en de kranten weer machtig. En dan krijg je allerlei politieke uh, standpunten. We moeten de mediamagnaten uh, inkapselen, want gevaar, enzovoort, enzovoort. En, en daar, is, daar is de hele wereld om veranderd. Daar is het Ottomaanse Rijk is, is, is ingevallen. In uh, de Duitse keizer is uh, weg. De tsaren zijn weg. Uh, alles is politiek veranderd. Dat gebeurt nu weer. Nu is het internet die uh, de, de revolutie in, in het Midden-Oosten he, uh, gedaan heeft. Kunt u dat bijbenen? Ik bedoel dan niet zozeer u persoonlijk, maar uw bedrijf. Wilt bedoel de leeftijd. Nou, nou, Nee, wat nou, ik ja. niet oh, doe. Okay. Ik doe niet aan leeftijd. Nee, Dank u. Uh, je, je, nou ja, bijbenen, ja. Ik vind het, Want je ik, moet eigenlijk gewoon echt grote sprongen maken nu, om, om mee te gaan. Nou ja, die... ik, ik, ik ben, ik heb, ik heb een, een, een ander bedrijf waar ik... Waar ik uh, uh, Samen met Huwe Dijtmers, een investeringsmaatschappij. waarin we eigenlijk alleen maar, bijna alleen maar, investeren in internetbedrijven. Nou, daar, en in de fotoboeken van de HEMA, begrijp ik. Ja, da, da, maar daar, daar zijn we al uit. Oh, dat is alweer geweest. Dat is alweer uitnieuws. Ja, ja, ja. ja. Of wat gaat dat toch snel? Ja. ja. Ja, toen de iPad kwam, dacht ik. misschien moeten we toch maar eens. Uh, <laughs> Dat is ook alweer voorbij. Ja, ja. Nou, dus dus uh, en daar krijg ik iedere, uh, iedere twee maanden. Dan uh, werken tien mensen die analyseren. alle nieuwe ontwikkelingen. En, en ik, ik vind het machtig om daarnaar te luisteren en daar ook in mee te brainstormen, om te, om te kijken... Wat, wat is nou goed, niet goed, waar gaat het heen? Okay. Maar eigenlijk betekent het... U, heeft, u zei net al, u heeft een bedrijf... met 3500 tot 4000 uh, medewerkers. Mensen, ja. U zit in heel erg veel landen. Duitsland, Frankrijk, Italië, ja. Spanje. Rusland zit u nu ook. Ja. Kondigde onlangs nog weer een nieuw theater uh, ja. zich aan. Maar u zit ook in Amerika. Nou ja, kortom, ja. u zit op heel veel plekken. Eigenlijk moet je groeien om te overleven. Is een is een, een theorie die, die vaak in de praktijk uh, ja, zo blijkt te zijn. Die groei hoeft niet altijd uh, omzet te zijn... of mensen of uh, bezoekers te zijn. Het kan ook zijn groeien in, in inhoud, in, in product, in, in content, in rechten. Dus uh, het, het, het is constante afleiding. Dat laatste wat u zegt, die rechten... dat is een heel belangrijk onderdeel nu van, van uw bedrijfskapitaal. Het eerste wat, wat Willem Verkoten mij leerde was, Joop... Rechten, mm -hmm. rechten. En dat uh, en is waar, Enemol, het grote succes van Enemol is rechten. Ja. Niet zozeer alleen het programma wat je maakt, maar de rechten daarvan. Ja. Ja. Goed, wij komen hier misschien nog straks over te spreken. Ik had namelijk ander nieuws, ook uit de krant overigens. Het staat zowel in het parool, op de, voorkant, op de voorpagina staat... dat, uh, dat, uh, dat de productie Hazas naar de Lamar gaat. Ja. Het lijkt net of Joop van Ende de krant heeft gekocht, want een stukje verderop staat dan... dat uh, de kaartjes bij de Lamar, uh, omdat die, die BTW-regeling weer ja. teruggedraaid wordt... dat die kaartjes ook goedkoper gaan ja. worden. Ja, nou, niet alleen bij de Lamar. Alle kaarten van alle musicals, als ik praat over mijn eigen uh, producties... Ja. vinden wij terecht, en, en zo hoort het ook, dat als de BTW verlaagt... en dat de politiek daar... Uh, de dit, dit, dus uh, de combinatie daar een stap in genomen waar ik heel blij ben. Met, want, waar u heel erg op aangedrongen heeft. Hè? Ja, omdat ik, ik zag wat er gebeurde. Het, het was een veldslag in, in, in Nederland op, op jong talent, uh, kleine producties. Mensen die het gewoon allemaal... Grote producties. Alles, ik bedoel 13% erbij, terwijl als je een goede productie draait, mag je blij zijn als je 5, 6 procent winst draait. Dus mm -hmm. iedereen draaide met verlies. Mm -hmm. Het was echt heel erg. En, het, en je zag het ook in zalen, zalen en dat hoorden we ook ja. van theaterdirecteuren, zaten, zaten half leeg, of soms zelfs ja. helemaal leeg. Het was dat dus, was natuurlijk niet alleen de btw. Dat, dat, dat is ook de crisis. Dan... Hè? Ja. Ja. Er wordt gewoon minder verkocht. Mensen geven minder geld uit aan theater. Dat geldt ook voor de musicalwereld natuurlijk. Dus zeker, niet niet de niet, Wallis. Niet, niet, niet er zijn altijd weer uitzonderingen. Maar uh, had je vroeger uh, in Nederland uh, 30 hits, heb je er nu nog tien. Ja, ja. En, en, uh, dus het, het wordt allemaal minder. Dus het belangrijkste is je kosten naar beneden. Uh, zorgen dat de kaartjes niet duurder worden, eerder goedkoper worden. En dat is het gevecht met kwaliteit. Hou je wel je kwaliteit. Hè? Hou je wel wat je laat zien. Is dat niet een uh, bordkartonnen decoortje met uh, twee stoelen en een lampje? Maar hou je kwaliteit. Is dat dat, dat is een enorm gevecht voor mij. Omdat ik altijd van, ik hou van goed en kwaliteit en mooi. En dat lukt niet altijd, laat ik bescheiden zijn. Maar, maar ik probeer het wel. En, en dat kost geld. Nou zag ik dat er ook theaters zijn. Uh, uh, bijvoorbeeld uw theater, de Lamar, als ik het zo mag noemen. U-theater ja. uh, Kondigde meteen aan, wij gaan dat dan weer aanpassen. We gaan het dus weer naar beneden brengen. Ja. Uh, maar er zijn ook theaters die zeggen, wij gaan ons beraden op de toekomst. Schande. Schande. Wij weten nog niet of we dit meteen gaan aanpassen. Wa ja. Wat zou een motief kunnen zijn? Want Omdat... het geld vloeit toch allemaal richting staatskas? Jawel, maar. Het, het is nu zo dat er in de, in de theaterwereld veel aan de hand is. In de kunstenwereld: de bezuinigingen. De crisis, waardoor mensen minder geld uitgeven. En de btw. Mm -hmm. Dus het was een, een drietrapsraket raket die over, over de theaterwereld heen viel. Dus er zijn heel veel theaters gemeente theaters gezelschappen in de problemen die het net net aan kunnen houden met veel veel problemen. Dus als er dan een btw teruggaven is, dat denk je denkt ja, maar dan kan ik het beter gebruiken om, of, maar dat mag niet. Je moet het aan de consument teruggeven. Ja, en maar snijd je ook niet gewoon in je eigen vingers, want het kaartje is dan nog steeds te duur. Althans, je houdt mensen Zelfs dat de Btw eraf gaat... Dan, dan, dan met de huidige crisis zullen we nog, toch nog proberen moeten in... en dat, je kan natuurlijk geen appels en peren met vergelijken. Als er twee mensen en, en, en een bordkantondekortje is... dan kost dat minder als dat je uh, 50 mensen hebt staan. Mm -hmm. he? Dus dat, dat, daar zitten verschillen in. En daar moeten ook de mensen eens goed naar kijken. dat je Als je dan een bedrag uitgeeft, dat je begrijpt dat daar heel veel voor gebeurt. En, en als je daar minder voor wil betalen... dat dan ook die kwaliteit uiteindelijk naar beneden gaat. Dus, uh, dus het is een u, heel moeilijk proces. Ja, oké, okay, maar u gebruikt het woord schande. Dus dan zouden wij als publiek kunnen zeggen... dan boycotten wij theaters die gewoon nog steeds die 19% uh, uh, innen. Ik, ik, ik zou dat terecht vinden, ja. ja. We gaan praten over uh, iets anders. Uh, u bent entrepreneur, u bent... Theaterproducent, de Grootste van Nederland. Maandag komen in de Lamar-Theater in Amsterdam. Uw finest moment van vorig jaar. Een paar honderd organisaties samen die alles willen weten over het net opgerichte Blockbuster Fonds. Een fonds om grote evenementen te ondersteunen. Een fonds opgericht door Van der Ende Foundation, de Bank Giro Loterij... en het Prins Bernhard Fonds. En het VSB Fonds. En het VSB Fonds. Ik maak meteen een aantekening. Dat gaat nooit meer verkeerd nu. <laughs> en bedoeld om de economische en morele impuls te geven... aan het kunst- en cultuurleven in, uh, in Nederland. Het ja. is eigenlijk voortgekomen onder andere bij u... uit een diepe ergernis over de malaise in de kunst en cultuur. En ja. vorig jaar heeft u aan de bel getrokken dat DU u tijdens... Uw man, de veel lezing, want u nam een eredoctoraat in ontvangst Rotsdam. aan de Erasmus, Erasmus Universiteit. Ja. U ergerde zich bont en blauw. Hoe, hoe, hoe was dat proces in gang gezet? Um, het begon eigenlijk bij de opening van het Lamar Theater. Dat, uh, dat is een non-profit theater. Dat is de Foundation, van de Van Ende Foundation, is zeg maar, eigenaar. En dat is een onafhankelijke directie die eh, voor alle producenten... voor eh, niet alleen van de theaterproducties... maar voor iedereen een, een podium biedt. En dat is ook zo in een convenant met de gemeente Amsterdam opgenomen. En wij, Janine en ik, mijn vrouw en ik, hebben met de Van Denne Foundation dat betaald... en wij hebben dat geschonken aan de stad, zo kun je, kun je, aan, aan, aan, aan het land. Dan praat je over met het bouw en, en de subsidies die we geven... aan, aan, aan het spelen en de garanties... Praat je over een bedrag van 90 miljoen. Dat is, is niet niks. Op de dag van de opening. werd er aangekondigd dat de BTW omhoog ging. Heel snel doorgerekend. betekende dat wij. 4, 5 ton per jaar meer moeten geven aan het Lamar Theater. waaruit de foundation. wat weggaat van. Uh, mooie kunstsubsidies uh, kunst, uh, voor, voor studenten. voor al, allerlei projecten oh, die we doen. Ja. Ik, heb daar, ik ben daarover gaan schrijven. En ik kreeg gewoon niet eens een reactie. Dus ik voelde me. Aan wie schreef je die brief? Uit? Aan, aan, aan minister-president Mark Rutte. Ja. Het kabinet. En, en, en, en ik, ik kreeg geen reactie. Nou, dat is daarna 100% goed gemaakt door Rutte, die mij uitnodigde. Na die, want dat kwam allemaal bij elkaar in dezelfde periode. Ja, maar toen was u, wel, u was natuurlijk wel boos dat u geen reactie kreeg. Ik kreeg, en in de tijd werd ook de G-wet opnieuw gemaakt. En te, te pas en te onpas, werd, werd de Van de Ende Foundation als voorbeeld gebruikt van het mesenaat. Ja. particulieren die van hun geld uh, de kunstenwereld helpt en. en okay. Nou, dat, dat, dat is leuk als, als dat gezegd wordt. Maar als dan een nieuwe wet komt waarin zeg maar, het gat tussen wat de overheid vindt minder subsidie te gaan geven. En dat zou door particulieren en door bedrijfsleven gegeven moeten worden. Hè, dat heet het. In, voor particulier, het mezenaat en voor bedrijven heet dat sponsoring... en de kunstwereld die daar steeds meer geld vandaan moet halen... daar moet je ook belastingtechnisch moet je daar voorwaarden voor, mm. voor uh, uh, maken. In Amerika betaal je 25% belasting, wat je ook hoeveel je ook verdient. En in Nederland is dat 52%. Vind je het gek dat er aan Amerika mensen zijn die zeggen: Nou, dan geven we daar een gedeelte van hè, aan, aan, aan concertgebouwen, aan ja. Nou ja, noem musea, aan Dat bedoel. is daar ook usance, hè? Dat ja. wordt ja, dat, eindeloos dan er endeloos ingezameld. je er ook bij. Ja. En, en, en, dat, dat is een sociële, part, part van het, show, als je in New York woont en je bent niet, je geeft geen geld aan een cultuurinstelling, ben je eigenlijk een, een no-no. Dat, mm -hmm. dat, je moet erbij horen. Ik las net dat die facebook meneer helemaal geen fooie geeft in restaurants. Die Zuckerberg. Ja. Oh ja, nou ja, goed dit even te Nou ja, dat, die, die, dat, die, dat die heeft, kost die, een punten dit. Ja, ik vind het wel. En, en die, de fout die hij gemaakt heeft dat. Ze hadden gewoon 20, 30 voor zijn lager moeten gaan zitten. En uh, ze hebben te veel gewild. Ja. Ja, ja. Ja, maar goed, dat is terzijde. Maar u, uh, u was boos. U, u dacht van nou, aan de ene kant loopt iedereen uh, maar over dat mesenaat uh, ja. op te scheppen. Maar en als het tegelijkertijd... maar wordt, worden we niet gevraagd, Juist. worden we niet gehoord enzovoort, enzovoort. Maar dus... u maakte zich zo boos dat u, dat u echt. Uh, nou, u was nog net fatsoenlijk, zal ik maar zeggen. We ja. luisteren even naar een fragment uit de mondvieles. Oh, oh jee. We hebben een kabinet. En dat kabinet dat heeft besloten om met een gigantische hakbijl de kunsten te lijf te gaan. Als je erachter komt dat bijna 90% van alle muziek- en kunstuitingen wegbezuinigd zijn in de afgelopen tien jaar. En dat er op de meeste scholen niet één museumbezoek of één theaterbezoek... überhaupt iets over kunst geleerd wordt... Dat is schrikbaar. We zijn echt op de verkeerde weg. En de landsadvocaat verdedigde zich afgelopen maandag namens de regering en zei... De regering vindt dat podiumkunst voor de welgestelde is. En die kunnen makkelijk 13% meer betalen. Een kabinet die wat zo praat over kunst is bijna gevaarlijk. Ja, dat was heel fel. Nou, daar neem ik niks van terug, nee. Want, uh, even voor de duidelijkheid... dit was vastgelegd door Nieuwsuur, Tonko Dop. en vervolgens werd in Nieuwsuur aangekondigd... dat hij over twee weken een gesprek met premier Rutte zou hebben... over dit onderwerp. Omdat het allemaal, dat viel samen. Ja. Dat viel samen. En toen heeft u, heeft u dit nog een keer verteld, neem ik aan. Maar natuurlijk. Ja. Maar, ik moet zeggen dat Mark Rutte... zo bekwaam leider is, dat hij... Mij binnen tien minuten uh, uh, ja, eigenlijk impactte. Maar niet op een manier om. niet in te gaan wat er. Want natuurlijk ik heb ik. Heb nu gewoon vastgehouden. wat ik. Wat ik, ik ga nu opeens een andere. andere mening hebben. Alleen. als je zo dom bent. dat je alleen maar zegt. ik heb een mening. ik vind het allemaal slecht. Het was gebeurd. Het is niet terug te draaien. Op die korte termijn. Dus, die BTW heeft u dan specifiek BTW, over, maar he? ook die kunstbezuiniging. Ja. Dus dan kunnen we roepen. Uh, schande, schande, schande. Maar hoe kun je. Uh, zeg maar. als, als persoon. bewindslieden. Uh, vertellen: het is fout wat je doet, denk erover na dat je het kan verbeteren, het is gevaarlijk. Het bleek dus dat. De, eigenlijk de hele lobby uit de kunstwereld er niet is. Er zijn organisaties die uh, de theater- en uh, concerttracties, dan heb je weer de toneel. Ze, ja, die zijn ook allemaal, allemaal gebundeld. Allemaal gebundeld, iedereen. Maar er is niet één iemand die zegt: bij die geefwet... wij zullen zorgen dat de kunstenwereld de goede doelen, hè, die zijn wel voor. Die, zaten die aan hebben tafel. een goede lobby. Die staat aan tafel. Ja. Erik Terpstra heeft voor de sport gelobbyd. Heeft de sport bezuinigingen gehad? Nee. Dus mijn. Mijn constatering is dat... en dat zal ik ook op 4 juni... waar we het Blokvusterfonds presenteren aan alle kunstinstellingen... zal ik daar een lans voor breken. Wij zullen echt beter moeten gaan lobbyen. Er komen nu nieuwe verkiezingsprogramma's. worden allemaal geschreven. Wees erbij. Anders sta je 12 september en als er een verkeerde combinatie gekozen wordt... Dan beginnen we weer opnieuw. Ja, maar toch heeft dit iets heel vervreemdends. U bent jarenlang, decennia lang, bent u uh, enigszins met de nek aangekeken ja. door de elite uh, inkraut de, de hogere ja. kunsten, u weet dat, daar hoef ik u niets over ja. te, te vertellen. Vervolgens worden die kunsten bedreigd. Ze komen eigenlijk slecht op voor hun eigen hachje. Ja. U springt erin en u gaat verdedigen. Sterker nog, u gaat aanvallen. U ja. valt de VVD aan, een partij waarvan we. Eigenlijk het gevoel hebben, die hoort wel een beetje bij Joop van ja, der Ende. Ja. Misschien is dat niet terecht. Het is ook een goede partij. Het is een fantastisch. Klein partij. foutje hebben ze gemaakt. Even. Ja u corrigeert ze op een foutje. En u zegt vervolgens, ja, jongens, jullie hebben het. jullie hebben ja. je niet goed verzameld. Nee. Maar het leuke is dat bijzonder is dat er een dialoog ontstond en dat er een plan uitgekomen is zonder dat het kabinet 1 euro toch heeft moeten betalen. Dus hij heeft standvastig gereageerd, heeft hij toch mij geholpen. En een aantal anderen. VSB-fonds, Bernhard Bernhard Cultuurfonds, Giro Loterij en de en Van Ende van deze geholpen om een, een, een aantal veranderingen in vergunningen aan te brengen. Waardoor het werd toch, zeg maar, kon. Hè? Ja, waardoor het, waardoor het kon. Dat, normaal gesproken had dat jaren geduurd. En hij heeft dat snel gedaan. Omdat ik steeds heb uitgelegd het is fout wat er gebeurt. In de toekomst zal daar alles aan gedaan moeten worden. Het is ja. gevaarlijk. Maar ik heb wel en ook de, omdat hij dat ook, ook die gelegenheid gaf... is toch een positieve dialoog. Ook met Zijlstra. Ook met de andere ministers. En financiën, justitie. We hebben met velen gesproken. Heel veel ambtenaren. En er is op een geweldige manier samengewerkt. Dus het, dat vertelt, kunst let op. Sta niet te roepen en te schrijven. Je hebt het aan jezelf te danken. Je moet je, je, moet je verdedigen. En ik, dat mensen mij... Met de nek aangekeken hebben. Nou, dat zijn er altijd en zo. wel blijven Dus zo. Ze dit in elkaar. Nou, dat zal helemaal niet altijd zo blijven. Eh, nou nek. ja, er blijven altijd mensen die iets roepen. Maar, maar het, het maakt niet uit. Het publiek heeft me nooit zo bekeken. En de kunstenaars waarmee ik gewerkt heb. en hele grote kunstenaars. die wisten dat ik anders in elkaar zat. Ik heb nooit ten gunste van de grachtengordel of de bijzondere. Ik heb al gedacht. uiteindelijk zullen ze beseffen dat ik van kunst hou, dat ik een liefhebber ben van, van de vorm... en dat ik daar alles, samen met mijn vrouw, samen met mijn gezin... alles voor wil doen om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ja, dat is verkeersinformatie. Een paar files nog bij Utrecht en Rotterdam. Op de A20 Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij Nieuwegein. Twee kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er wordt vanavond gevoetbald in de Kuip. En dat is de merk op de A16 nu. Van Rotterdam naar Breda. Want op de parallelbaan staat er voor de afrit Feyenoord. Drie kilometer file. En op de A20 tenslotte Gouda naar Hoek van Holland. File bij Nieuwekerk aan de IJssel. Twee kilometer. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. In kunststof is Joop van der Ende te gast. U kunt reageren op deze uitzending via het gastenboek radiokunststof.nl. Komt u maar op met uw vraag. Het mag overal overgaan. Het mag gaan over hoe het was vroeger om met een clownsneus op te lopen. Hoe het was om een heel klein bedrijfje in feestartikelen te hebben. Maar ook het grote en meeslepende leven. En dit leven waar hij nu in zit. We hebben het bijvoorbeeld over het Blockbusterfonds. En daar, daar aan de wieg daarvan heeft Joop van der Ende uh, gestaan. Ontstaan uit ergernis, heeft hij net verteld. Inmiddels is het zo dat een grote Van Eyck tentoonstelling... in Boymans van Beuningen wordt gesteund. De nieuwe fotobeurs Unseen in, in Amsterdam. Amsterdam. Uh, georganiseerd door het FOAM. <coughs> en ook nog een tentoonstelling in Enschede. In het Enschedees museum Twentse Wellen over voetbalidolen. Dat wordt door dat Blockbusterfonds gedaan. Neemt niet weg, Joop van der Ende, dat... Die hele bezuinigingsgolf die er nu ook gaande is in de kunst en cultuur. dat dat toch ook iets zegt over een mentaliteit in Nederland. Een beetje de mentaliteit van al die kunst en dan van onze belastingcenten. Ja, dat is het... eigenlijk heel zorg. Ik bedoel, ja. het is leuk dat dit eruit is ja. gekomen ja. met u en meneer Rutte. maar dat is toch eigenlijk heel zorgelijk. Ziet u dat ook? Oh ja, ik maak me daar ernstige zorgen over. Omdat ik. alles wat ik ben geworden in mijn leven. heb ik te danken aan aan de Schouwburg, aan leren en begrijpen... waar een karakter in een toneelstuk vandaan komt... wat een acteur beleeft. Uh, leren praten. Uh, uh, ik ik leerde kijken naar, naar iets, naar, naar een tekening, naar een schilderij... naar kostuums, naar, naar mooie teksten... Uh, als je mij vraagt, uh, wat was jouw ideaal? Uh, popmuziek of muziek uit die tijd? Lichte muziek? Ik, ik zou het niet weten. Ik, ik, ik noem toneelstukken. Mm -hmm. ik, ik was, en het heeft mij als een heel eenvoudige jongen... uit een keurig net katholieke arbeidsgezin, maar heel eenvoudig en, uh, en, en ander De lagere technische rol tegenwoordig. lts ik of nog anders. Uh, ben ik in mijn leven geworden wat ik ben... omdat ik aangeraakt ben... Tast bent door kunst. En dat gun ik iedereen. Ja. En dat zal niet iedereen doen en niet willen, want dat kan ook helemaal niet. Maar als je werkelijk, werkelijk aanraking en komt. En, en ze beseffen helemaal niet wat, wat, wat, wat kunst. Wat kunst is zoveel? Dat kan maar, want u zegt, ze beseffen niet. Ik, ik lees. Ik, ik, afgelopen week hoorde ik nog dat Geert Wilders beweerde dat he, uh, Nederland gemaakt is door mensen die om zeven uur s ochtends opstaan. Uh, ja. En uh, heel hard werken, wat ongetwijfeld zo ja, is. Ja. Maar uh, de kunstenaars die lagen een beetje, nou ja, als het ware, in hun bed ja, weg te ja, rotten. Rotte. Die hele stemming die, die lijkt ook wel omgeslagen te zijn. Alsof er niet zo heel veel respect en waardering meer is voor, voor die kant van het, van het ja, ja, leven. Misschien een, als een, als een in, materiële een, kant in, van in, het leven. In Beverwijk, uh, in een nieuw gemeentehuis, moest de kunst komen. 60.000 euro. Uh, en, en dat was 1,39 euro, geloof ik, per, per, per, per uh, inwoner. Inwoner, van het Westland. kon afgeleverd worden en bij de En je kunt het geld ophalen ja. en u kunt het kunstwerk. Welke gek heeft dat bedacht? Welke gek... Ik begrijp wel de positieve bedoeling van laten zien dat het eigenlijk niet kost. En zie hoe. Maar en als u Wat? niet mee wil doen, mag u dat geld afkomen. Ja. En, en dan ging het met ja, ik heb er een ijsje voor gekocht. En dan gaat de, de media, nee, uur. Dus je, je trekt het in een soort van... Ja, een kunstwerk voor 60.000. Mensen weten helemaal niet hoe lang iemand dan mee bezig is... welk kostbaar mm -hmm. ma materiaal mm -hmm. erin zit, en gaan ze maar door. K kunst, een, een, een, een volk zonder kunstvormen, zonder kunstenaars... is een heel arm volk. En... en het is hartstikke nodig. En je wordt er gelukkig door. Maar als politici. Wilders. En zo zijn er nog een aantal. Als het populisme. dat als makkelijke prooi gebruikt. Hè. Nee, je, de rollators zijn er niet, maar de btw op kunst is. is het, je kan alles met elkaar. Je kan alles. Mm. Het is zo makkelijk om het te zeggen. Maar het is, het is een schande. En ik hoop echt dat. De mensen die dat doen, politici die dat doen, uiteindelijk afgerekend worden erop. Maar uh, nog niet zo lang geleden, vorige week, kwam het advies uit van de Raad voor Cultuur uh, omtrent ja. de bezuiniging. Ik heb het niet helemaal gelezen, maar een paar dingen gezien. Nou, dan zie je dat de Kaasgraaf er ook heel erg overheen gaat. En zij ook voor een groot deel meegaan in de, in de, in de visie uh, die van, van ja. het vorige uh, kabinet, van de vorige regering. Uh, Marc Chafan schreef in uh, NSC Handelsblad... de Raad voor Cultuur had een vlammend pleidooi kunnen schrijven. De tijden zijn rommelig. Misschien gaat de euro en ons pensioen wel naar de bodem... of valt de Europese Unie uit elkaar. Maar wij zullen tot in lengte van dagen... het beste van Nederland in ons leven en van ons leven willen maken. Wij kunnen vrij goed handelen en we harken de halve wereld aan. En we hebben bovendien een naam hoog te houden... als vrijhaven van de originele gedachten. Hij pleit daarin voor uh, ja, wat hij noemt de geniale... Gek ja. uh, voor de kunst. Uh, eigenlijk hoor je nu weer niet zo heel veel. Nee. Uh, niemand, kunnen we nog een beetje niemand, verwachten? Niemand, want... protesteert, niemand protesteert tegen zo'n advies. Kijk, laat ik voorop stellen. ik vind dat er bezuinigd kan worden. Waar dan? Um, ik, ik kan en dat de moeilijkheid van zo'n uitspraak is. Dat je dat moet staven. Ik kan dat staven. Ik kan staven dat. De uit, het uitgavenpatroon. en de gewoontes. gewoontes die in een, in een gezelschap. of het nou opera. of een groot concertgebouw orkest is. of een. of schouwburg. musea. Er, er, er, er, er kan altijd bezuinigd worden. Maar vooropgesteld dat je moet bezuinigen. om het beter te maken. Bedrijven. Bezuinigen. Wij moeten ook als bedrijf bezuinigen om het product betaalbaar te laten houden. Om de toekomst aan te kunnen, om de toekomst te verzekeren, moet je bezuinigen. Maar bezuinigen, eh, als je als bedrijf goed bezuinigt, dan kom je er gezonder uit. Als je gewoon wegstreept en niet werkelijk inhoudelijk kijkt. Oké, okay, we hebben een Nederlands opera. Ik ben een voorstander van de overheid. Dus ik, ik ben op voorstander van alle uh, gesubsidieerde kunst. Maar ik vind dat je wel je moet afvragen. Uh, iedereen moet bezuinigen. Je wil, je wil bij het volk niet als een ricé uh, te boek staan. Dan moet je ook naar de tijdgeest luisteren. En ja, uit jezelf zeggen. Wij moeten, niet zo, we moeten meer hebben. Nee, uh, wij vinden dat we best is goed na kunnen denken, kunnen we het minder doen. Dan had je de negatieve sfeer die nu ontstaan is... door de politiek en overgenomen door het volk... had je, denk ik, uh, kunnen aanvechten. En dan bedoelt u die negatieve sfeer van... op elk kaartje in de opera verkocht moet 100 euro bijgelegd worden. Ja, ja, ja, ja. en ik vind dat dat... Dat dat moet. Een, een, een land als Nederland. met zoveel internationale handelsbetrekkingen. en mensen, en internationale gasten in de stad. als Amsterdam. hoor je een opera te hebben. je hoort een ballet te hebben. je hoort een fantastisch orkest te hebben. Dat, je hoort, er hoort goed toneel te zijn. Er hoort, dat, dat moet er zijn. Anders, in Hongkong. investeren ze, geloof ik, nu eh, 3 miljard. aan nieuwe concertzalen. en, en een nieuw museum. en ga ze maar door. omdat men wel begrijpt in dat China. dat je. Uh, ook nog hun eigen oude uh, Chinese kunst... maar ook de internationale kunst. Ja. En ik, ik word de ja van Zweden gisteravond, uh, daar had ik mee. En die gaat daar een orkest leiden. En daar wordt een heel nieuw orkest samengesteld, internationaal orkest. Want als ze dat niet doen, dan dan gaat er in, de, in, in, in het vestigen, vestigingsbeleid van bedrijven... ja, maar is, je moet naar Hongkong, maar het is leuk. Maar je kan lekker eten en je kan leuk, maar jezus, er is ook helemaal niets om... om nee, maar om... dat is dan toch ook ons voorland als wij eh, maar steeds aan het bezuinigen zijn? Ik bedoel, je kunt ook zeggen, we gaan juist meer uitgeven en investeren in, uh, in de kunst en cultuur. Ik, ik, ik, vind, ik vind dat er meer geïnvesteerd moet worden... Maar dat wil niet zeggen dat je klakkeloos aan iedereen die subsidie krijgt meer subsidie moet geven. Klakkeloos ik, ik, niet. Ik, ik, ik vind dat er gekeken moet worden naar uh, hoe het kostenpatroon is. Kunnen die kostenpatronen lager? Dat moet iedereen doen, dus ook de kunstenwereld. Ja. Maar het, het, het, het gaat om, om de inhoud. Je, kan, je snijdt orkesten weg. Uh, mensen die een hele leven lang opgeleid zijn en een vak van gemaakt hebben, die zet je weg. Als dat uiteindelijk moet, dan moet dat. Maar wat heb je eraan gedaan om dat te voorkomen? Hoe kun je... Die verplichting heb je. Maar eigenlijk spreekt u hiermee ook de kunstwereld zelf aan. Hè? Bent u ja. teleurgesteld in uw vakbroeders en zusters wat dat betreft? In de mensen die de grote theaters leiden? Ik ben, ik, ben, ik ben niet teleurgesteld in de creativiteit, in de artistieke kwaliteiten. Want die is hoog. Dat, dat is echt heel bijzonder. Dat kan ik echt zeggen. Ik ben teleurgesteld in de laksheid, de laksheid... om te zeggen, jongens, maar dit gebeurt met ons. En dit is niet de laatste keer. Dit, dit, want de crisis is niet even nu over. We zijn echt nog een groot aantal jaren bezig om hieruit voort... uit hier weg te komen en weer nieuwe groei te vinden. Dat, dat, zo zie je het gewoon in elkaar. De, accepteer dat dat zo is. Dus neem het heft in eigen handen. Ja. Zorg dat je... Uh, uit deze crisis, hoe kunnen we hier beter uitkomen? Hoe kunnen we creatiever uit deze situatie komen? Hoe kunnen we meer samenwerken? Het Blokbusterfonds is bedoeld dat, dat musea met, met muziekgezelschappen... operagezelschappen, dansgezelschappen... dat er samenwerkingsverbanden komen die mm. bijzonder zijn. En dat, dat, ik kan daar nu nog niet alles van zeggen, maar ik kom klaar nog eens terug om daar... Er zijn fantastische ideeën op dit moment... waardoor een, een, een opera gecombineerd met een hele mooie tentoonstelling... en, en met, met balletvoorstellingen en, en, en, en concerten van de muziek die daar mee te maken heeft... dat zijn we nu aan het ontwikkelen. Doet je over ja, van Zweden ook mee? Uh, nou, daar doet Jaap Zweden niet aan oh, mee. Maar ik, dat, ik, ik sluit kijk, niet hè. uit, want Jaap is zeer. Uh, ik ik, ik ben, ben een zeer liefhebber van Jaap van Zweden. Ik vind het echt uh, wat iemand man internationaal bereikt. Dat... Ja, en u eet met hem, dus ik, ja. ik zag opeens. Uh, ik zag hem aan dwarsverbanden. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat moet je niet uitsluiten. Ja. Oh ja, oké, okay, <laughs> er komt ook iets aan. Wat, wat gaat u met Jaap van Zweden dan doen? Uh, nou, uh, ik, we, we, ik ga samen met Janine naar Dallas om te kijken. En hij uh, wil me daar graag uh, laten zien. En, en het interessante is niet alleen zijn de kwaliteiten... dat hij dat orkest in, in een paar jaar tijd naar, naar de top gebracht heeft in Amerika. Dat is zijn kwaliteit. Hij kan zoeken motivaties overbrengen... en inhoudelijk is een grote kwaliteit. Maar ook de manier van hoe daar geld, Want 100% van het orkest en het gebouw... even de mooiste gebouw van, van concertzalen van Amerika... is allemaal gewoon geld van particuliers. Ja, charity. En, dat, en ons, ons, onze Jaap, die zit dus in Dallas die heeft het toch heel druk met die social events. Hij moet toch van de ene charity naar de andere om ook ah ja, de, de fondsen de taak, te regelen? De taak van een, van een, van een artistiek leider van ja. een orkest, de dirigent... is ook om te helpen met fondsenwerken. Ja. En, dat, en, en dat is een onderdeel. En dat... Dat klinkt, als je, als je een kunstleider in, in Nederland... ja, maar je moet ook even nu met de sponsors een avondje doorbrengen. Het is zwaarzuchter zeker, of dat, niet? Is, dat is niet zo makkelijk. Het, het, men gaat het begrijpen, en het moet. Met u daarentegen willen het het ze allemaal doorbrengen natuurlijk. Omdat, u, ja. omdat ze dan als diegum denken ja. dat u de beurs trekt, of ja. niet? Zo werkt dat, hè? Als ik dat voel, of samen met mijn is vrouw, dan, dan vinden we het helemaal niks. Helemaal niet leuk. Dan, met... Ik wou nog heel kort toch even hebben over, over u in uw bedrijf. Want uw bedrijf is groot, groter grootst zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Er is nu weer in Moskou, uh, een Moskou, een theater ja. uh, bijgekomen wat geleased wordt... maar waar weer een productie ja. gemaakt wordt en zo breidt dat zich uit. Uh, ligt u nog wel eens wakker van uw bedrijf eigenlijk in deze tijden van cholera? Ja, ja, nee, zeker. Een beetje, beetje woelen, een beetje uh, denken en oplossingen vinden. En, is dat uh, voor... nog prettig of is het ook nog steeds dat, dat hartstochtelijk woelen wat u vroeger uh, nogal eens uh, scheen te doen? Uh, uh, ik, ik, ik, uh, uh, het, het nadeel van ouder worden en, en uh, heel hard gewerkt hebben is dat je, uh, dat je hoofd, je gedachten. Die, zijn nog steeds, uh, die worden eigenlijk beter, vind ik zelf, als je ouder wordt. Je gaat toch beter nadenken, meer ervaring. Maar het lichaam zegt, uh, je bent nu moe. En, dan, uh, en dan, dan, dan is het wel eens minder leuk om te woelen. Ik denk, gaat het wil ik dat wel. Hoe is uw verhouding met uw lichaam op dit moment? Een beetje rare vraag misschien. Uh, nou, nee, dus, uh, uh, Eigenlijk, uh, hij was even niet goed. Uh, ik, ik, ik, ik ben 70 geworden. was een hartstikke leuke verjaardag. Veel, uh, ik hou van feestjes. Tenminste, mijn vrouw had er van, En ik ben er ook van gaan houden. En samen doen we, doen we dat, sorry. En, uh, en ik werd daar, daar vrij kort na... Uh, ik, uh, kreeg ik uh, een longontsteking. En, en, uh, en ik was in Mexico met mijn vrouw voor plezier. En daarna moesten we naar New York toe voor werk... En, en, uh, en opeens uh, uh, gingen die meer naar een, een, een antibiotica keur. En ik, ik, ik ben een behoorlijk ziek geworden. En ik heb lang, lang heb ik geknoeid met de moeheid van die, van die longensteking. Je bent ook in het ziekenhuis beland. Nee, nog net niet, maar, maar het, het was op het randje, zeg maar. Ja. En, uh, en, ik, uh, en ik ben nu net een week terug van, van twee weken met mijn vrouw weg geweest... En dat was heerlijk. Ik, ben, ik, ik heb er zoveel energie voor gekregen. Dus ik is het vol met energie. Ik ben het afvallen. Wil je meer weten nog? Nee, hè? Nou ja, wat, kijk, wat, wat mij wel fascineert is... Uh, u, u bent al een tijd eigenlijk aan het afbouwen. Uh, ik heb uw dokter niet gesproken. Maar die heeft geadviseerd dat u rustiger aan moet doen. Dat ja. weet ik zeker. Uw vrouw heeft dat overigens ook geadviseerd. Ja. Dat heeft ze me zelf verteld. Ja, dat klopt. Dus deze informatie is volgens mij helemaal betrouwbaar, waterdicht. heel betrouwbaar. En dan krijg ik toch niet helemaal de indruk dat u zich daaraan houdt. Ik kan me vergissen. Of ja, anders, er... anders. Want u ik... heeft veel hartproblemen gehad de ja, afgelopen ja. jaren. Nee, maar ik, ik, ik, het gaat goed. Het gaat goed met buiten dan een, een, een, een ziektietje. Uh, ik, ik doe veel minder. Want ik, ik, ik denk wel eens, als ik terugdenk aan de tijd dat ik met John dat Enomal dat deed. Wat we toen gedaan hebben: de uren en de tijd en de snelheid van beslissingen en, en, en over die wereld heen rossen. Uh, het heeft zo hard gewerkt. Dat ik doe nu in mijn gevoel rustiger aan. Maar het lijkt of ik nog meer doe, dat is echt niet zo. Dat is echt niet zo. En ik, ik zou nooit een leven kunnen hebben zonder eh, bezig te zijn. En dat gaat niet om geld verdienen. Het gaat om eh, interessante, on, interessante ontwikkelingen. Met, met dingen bezig zijn die ertoe doen. Eh, Zo'n blockbusterfonds. He, dan samen met, met, met het prins Bernhard Fonds en met de VSB-fonds... en de Loterij die een hele belangrijke partij is... He, dus de, de goede doelen in Nederland, dat zijn drie loterijen... de Postcoloterij, de Vriendenloterij en, en, en de Die als die er niet waren, dan zou er wat, 400, 500 miljoen... wat aan allerlei doelen gegeven worden. Het is een hele belangrijke sociale factor geworden. Nou, daarmee te kunnen samenwerken, plannen maken... En inderdaad iets te betekenen. En, en niet voor jezelf, maar voor anderen. Dat is echt leuk, kan ik aanbevelen. Iets te betekenen, niet voor jezelf, maar voor anderen. ja want Wij, wij zijn toch wel een beetje gaan denken... van wat drijft die man nou om, om zoveel bergen te verzetten? Want dat doet u, dat, dat is ja. bekend. En toen zijn we te raden gegaan bij uh, uw biograaf. U heeft tegenwoordig Ach, een biograaf. Ja, er wordt een. Uh, ja. NSC-journalist Henk van Gelder. Ja, ja. Die weet eigenlijk bijna alles van u. Ja, want toen... hij, die kent... Uh, ik, ik heb ja gezegd tegen Henk Vergelder, omdat ik hem he heel lang ken. En, en, en hij ook boeken geschreven heeft over waar mijn verleden begonnen is. Hè, en en uh, de Snabbeltoe. De en... Snabbeltoe, de revue-achtige theater, high-productie. Ja, dus, dus, dus, dus ik heb het gevoel dat hij heel erg. Uh, uh, begrijpt waarvanuit het gekomen is. Ja, en, en hij zei tegen ons... ik heb geen grote geheimen ontdekt. Hij komt in oktober met het boek over ja. huur. Maar wat ik wel opvallend vind... is dat er nog steeds een aantal dingen zijn... die hij met zich meetorst. En dan denk ik vooral aan die mislukking van TV10. Een groot trauma dat nog steeds niet is geheeld. Je zou denken dat al die grote successen... zo'n mislukking doen vergeten. Dat is niet zo. Nee. Hij schaamt zich erover, schaamt zich tegenover de mensen die hij meegetrokken heeft. Dat een project niet is gelukt. Het jochie uit Amsterdam-Oost komt dan weer in hem naar boven. Het jochie dat denkt, op een dag val ik door de mand en dan hebben ze me door. Hij moet terug naar af, alsof hij werd teruggeworpen naar de handelsreiziger van vroeger. Dat was de pijn. Teruggeworpen worden naar de armoede is zijn grootste angst en tegelijk zijn grootste motivatie. Nou, oh. Ik vind het niet zo slecht geformuleerd. Maar gaat het zo gepubliceerd worden, wat u betreft? Ja, nou, hij is natuurlijk vrij om te schrijven wat hij wil. En dat daar heb ik absoluut, op... absoluut geen zee in. Dat wou ik even horen. Maar daar <laughs> ja, dat, nee, dat, dat, ben ik uh, redactionele vrijheid. Ik, ik heb met Inge Meijer gewerkt. Ik heb met vele journalisten gewerkt. Daar kan niemand mij van betichten, want ik, ik sta ervoor. Maar. Armoede, uh, de, de angst voor armoede is uw grootste. Motief. Nou, mijn zuster, mijn zuster is 85 nu. En uh, zaterdag vieren we de verjaardag. En die zegt, dan loopt ze met mij even in de tuin. Of, um. Ze zegt, ze. Uh, gaat wel goed, hè? kan het allemaal nog wel. En uh, uh, je, je wordt toch niet weer de arm, hè? En... en um, Wat is dan eigenlijk uw antwoord? zeg, nee, Jannie, natuurlijk niet. Dat komt helemaal goed, mag je geen zorgen. En, uh, maar dat doe ik natuurlijk wel... En, en dat heeft te maken met dat, je, dat je, als je, als je maar blijft beseffen waar je vandaan komt. En ik is er nou niet dramatisch van, kijk mij nou, is al dat... Ik, ik weet waar ik vandaan kom, zal ik nooit verloren. Maar uh, u weet waar u vandaan komt, maar u heeft nog steeds die angst. U bent miljard, ja, is... miljardair, geloof ik. Ja, he? ja. Uh, ja, dan, dan, dan, u, u, u weet toch wel dat u dan iets in een portemonneetje moet stoppen... en dan ergens moet doen, zodat... U wordt nooit meer arm, toch? Dan ja, maar wat, we ook... wat, wat, is, wat is arm, hè? Uh, ja, dat is geen geld hebben om te eten... en het is uh, geen geld dat is in, in, in, in, in het begrip arm. Maar op het moment dat je... Uh, niet meer... Uh, uh, dat weten wij wat er gaat gebeuren in de wereld? Weten wij of de euro uh, devalueert of dat alles uiteenvalt? Uh, kijk naar honderd jaar geleden wat er gebeurd is. He? De mensen met, met grote vermogens ja. zijn, zijn, zijn kapot gegaan door, door... Alles is mogelijk. U denkt daar overname sterker nog, u bent daar ook nog steeds bang voor. Ja, maar er wordt natuurlijk... Henk schrijft het op en, en ik zeg, ja, nou, dat vind ik goed, goed want... Uh, het is niet zo dat ik de hele dag angst loopt te hebben. En oh nee, ik... want ik wou net op teletext zeggen: Joop van den Ende, heel bang voor armoede. Ja. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Nee, maar... nee, dat dat nee, begrijp ik. Het nee, maar... is genuanceerder natuurlijk. Hè. Het, het, het zijn, het zijn, uh, je hebt allemaal kleine momenten dat je daarover nadenkt. En natuurlijk uh, speelt dat niet en, en, en, en uh, zal het me ook niet overkomen. Deventier. Maar je weet het niet. Nee. Is dat waarom het ook zo lastig is eigenlijk om, uh, ook al bent u 70... en krijgt u welgemene doktersadviezen om een bedrijf los te laten eigenlijk? Uh, nou, bij Animal heb ik dat eigenlijk best goed gedaan, vind ik zelf. Maar bij stage entertainment bedoel ik dat Nou ja, dat begrijp ik. Maar bij Animal was daar... John Animal had een afspraak. Hij was 14 jaar jonger als ik. Hij is mm. 14 jaar jonger. Mm. En, uh, en ik mocht eerder weg. En, en ik liet het over aan, aan hem. En uh, uh, dus ik, ik had het gevoel dat, dat ik iets achterliet wat best goed georganiseerd was en in en, en, en goede handen was. En, en dat is ook zo gebleken, want het bestaat nog steeds. Maar steeds in ligt dat ietsje anders. Ik ben de enige die dat bedrijf. Uh, zeg maar, maar, eindverantwoordelijk is in, als aandeelhouder. Ja. Maar het leek hem beetje. Ik heb uitstekende open. mensen. en ja. Kievy, die zit in het bedrijf, ja. leidt. Uh, uh, als, u heeft als... diverse kroonprinsen eigenlijk al in het bedrijf gehad. Tenminste, dat werd gezegd. Hè? Erwin van Lambaard. Nou, dat heb ik nooit gezegd. Dat heeft hij zelf uh, aangematigd. Oh, oké. Okay. Dat is niet zo goed bevallen, begrijp ik, zoals u dat uh, nu formuleert. Nee, nou, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik vind het verschrikkelijk als, als mensen de opvolger en de. Wees jezelf, wees, ja. wees, wees, wees origineel. Dus nee, nee, nee. Maar dat, dat, dat is voor mij niet, niet uh, heeft dat niet vastgestaan. Is het, is het, u zegt het is moeilijk om een opvolger te vinden? Nou, uh, opvolger. Uh, kijk, je, je hebt een, ik heb een uitstekende algemeen directeur die het bedrijf perfect leidt. En met grote, met grote zorg... voor mensen en, en, en voor het geïnvesteerde kapitaal... en voor de creatieven die er werken. Dus daar, daar, daar is geen probleem. Alleen, ja... die, uh, die heeft dat afgesproken... om dat zeven jaar te doen. Die gaat ook een keer weg. Dus er zal weer een nieuwe moeten komen. Ja. Dus de constante zorg voor een goede leider... die is aanwezig. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel... Het uh, uh, uh, uh, uh, is een bezit van, van, van, van mij, van mijn vrouw, van de familie. Uh, mijn dochter is 22, mijn zoon is 19. Het uh, is een familiebedrijf. Dus uh, uh, moet ik dat aan de kinderen nalaten? Of willen die iets zelf gaan creëren? Ja. Uh, maar ik recht, heb wel he? de verantwoordelijkheid van die mensen die daar werken. Ja. Dus uh, moet ik aansluiting zoeken, moet ik... Nou, al die U, zaken spelen. Is... Dus het is genuanceerder als van, wil je nog voor. Er is niet een Joop van den Ende 2, gelukkig maar. En er is niet een Henk Kivis 2, want die is ook zelf. Ik, ik hou er niets van. He, als we, we gaan toneel spelen in het Lamar-Theater. En, en, en daar heb ik uh, gekozen voor Tjitska Reitsinga. Die ik een fantastisch actrice vindt om andere Gaat de hele zomer daar staan? Ja, die speelt in het Lamartheater het geheugen van water. Dat wil ik toch graag gezegd hebben. Dat is belangrijk. Maar ik kies haar en dan wordt er gezegd... ja, ze lijkt een miri en daarom kiest hij haar. Er is geen tweede miri Er is ook geen tweede tschetsje reizenkruis. Ik zoek naar een talent waar ik herken... de kwaliteiten van een actrice die goed acteert... maar die ook die laag, die komische laag gaan spelen wat spelen waar ik zo van hou. Ja. Nou, daarvoor kies ik haar. Mag ik dan toch nog eventjes terug naar die opvolging? Ik weet dat u dat liever niet wil, maar dat doe ik dan toch lekker wel. Uh, Janine zit inmiddels sinds 2011 in de Raad van Commissarissen. Ja, ja, heel belangrijk. Dus die zit gewoon in het bedrijf. En die is hartstikke jong. Hè? Ja. Maar, en... maar als Janine, Janine zou niet de vrouw zijn die dat nou... Helemaal gaat leidt. Leid. Dat is nee. niet aan haar besteed. Maar ze is erin betrokken. Ja, Uw ze dochter, heel betrokken, we, u ja. dochter werkt bij Endemol... Uw zoon is een zeer succesvol, vooral internationaal DJ. Uh, uh, hij begint, uh, we laten hem scheiden houden. Hij begint. Ik ben heel trots op hem. Ik heb en zijn muziek begint, geluisterd. Hij begint, hij begint door te breken. Ja. U doet ook iets in uw oren als u naar zo'n concert gaat toch? Ik zit heel serieus. Nou, die concert uh, wel. Maar uh, ik, hij laat mij zijn nieuwe muziek horen en dan praten we erover. Dus ja. ik heb een beetje verstand van u ook. Ja, ja nou het is hartstikke House. leuk. Dat zo alles bij elkaar zit, daar toch een hele brok van de. En de talent. Ja. Dat moet goed komen. Ja, maar die hebben ook. Een recht op hun eigen, eigen carrière, eigen leven. Vader dat... wil niet te dominant zijn. Ik ben een hartstikke dominante man. En ik wil, ik wil er alles aan doen. Alles aan doen omdat mijn kinderen dat nooit zullen zeggen Later, Mijn papa heeft mij verplicht Gedwongen. Ja, gedwongen. Gedwongen om bij Van der ja. Ende te gaan werken. Wat staat er op uw tegel, meneer Van der Ende? altijd tot het gaatje. Ja, de vorige keer in 2006 schreef u, het kan altijd beter. Nou, nou het is kom, kom. allemaal van hetzelfde laken op pak. Het is, het is weinig is... fantasie zien, die man. Nee, nee, Ongelooflijk. Leuk dat u er was. Ja. Na ons, Alice de Bruin in twee dingen. En die heeft onder andere Marcel Teunis, curator over faillissementen in de bouw. Ook een heel belangrijk Ook onderwerp. Ook een leuk positief onderwerp. Heer, ja, lekker gezellig. Dank u wel. Dank meneer Van den Ende. Dit was aflevering 2481. Morgen ontvangen wij Dave von Raven, de zanger van de beatband The Kick. Tot dan. Radio 1. Hey. kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Roerige tijden. Je ziet dat er nu ja, eigenlijk gewoon heel veel relaties staan te roesten langs de zijlijn. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Doe je als Margaret Thatcher. There is no alternative. Dat is de retoriek van Mark Rutte. Elke zaterdagochtend. De politieke stand van het land. In Troskamer Breed. Ik vind het echt een bolk simplisme van de heer Berman. om nu de brandweer van Zwolle erbij te halen. die overigens goed functioneert. Luister, zaterdagochtend van 11 tot 12. Ik ben een blijvertje. Troskamer Breed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.